Week 23 van het online programma Rozenkruis Nu is van het Gnosisvuur vervuld. Het licht van de gewone natuur begint te dalen. De zon der geboorte is al aan de horizon zichtbaar. De avond valt, de crisis is daar. Toen zij, de emmhuisgangers, dichter bij het dorp waren gekomen waar zij heen gingen, hield Jezus zich alsof hij verder wilde gaan. Maar zij dringen sterk bij hem aan. Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Toen hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. Nadat hij het gebroken had, gaf hij het hun. Jezus gaat binnen, breekt het brood van het eeuwige leven en geeft zijn twee metgezellen dat te eten wat ze verdragen kunnen. De stem heeft het sleutelwoord gesproken, ontvlam nu door het vuur het overleg. De deur van de cirkel der eeuwigheid vliegt open en Cleopas, een van de twee m de overwinnaar, ziet, hij heeft overwonnen. En de stem heeft zijn magische klank ten zevende malen, schep door het vuur de reden. Tientallen malen heb ik dit prachtige verhaal van de Emmausgangers gelezen. Steeds werd het intenser en steeds kwam het dichterbij. Het gaat over de twee gezellen die al pratend over de tumultueuze situatie in Jeruzalem, na de kruisdood van Jezus, op weg zijn naar het zestig stadion verder gelegen Emmaus. Even uit de woedingen van het bewogen leven om te kunnen toeven bij de warme bron die Emmaus heet. Ze zijn in grote onzekerheid of de Heer welwaarlijk verrezen is. Totdat Jezus zelf zich aandient en de twee vraagt waarom ze zo aan het tobben zijn. Daarmee verplaatst zich het verhaal naar het geestelijk domein. Die twee gezellen hebben in mijzelf woning gemaakt... Zij vormen twee strevingen in mij. De nieuwe ziel, die soms zo kwetsbaar is als een couveuse kind... en de langzaam wegschrompelende persoonlijkheid... die de leiding uit handen moet geven en plaats moet maken... voor grote liefdekrachten die het bevattingsvermogen te boven gaan. Soms lijkt het wel op een status quo tussen kind en persoonlijkheid... En dan sluipt er twijfel binnen. Nee, twijfel is niet het goede woord. Aan doel en wezen van de gnosis heb ik al heel lang niet meer getwijfeld. Het is eerder mijn onmacht om ermee om te gaan. Vertwijfeling is een woord dat dit beter weergeeft. Doe ik het wel goed? Is dit wel de goede weg? Waarom zijn er niet meer aanknopingspunten? Zestig stadieën vertwijfeling op weg naar Emmaus. 60 is niet voor niets het getal van de twijfel en de vertwijfeling. En dan verschijnt Jezus in mij. Wat een kracht, wat een zekerheid plots. Het kind is een volwaardig mens geworden. Het vuur dat op de waakvang stond, begint in mij te branden en maakt ongekende mogelijkheden vrij. En aangekomen in Emmaus, de warme bron... herken ik de geestesschool... die inzicht, warmte, kennis en bescherming biedt. En natuurlijk bied ik dat Jezus ook daar blijft... en zoveel mogelijk gnostieke inzichten deelt... het brood van de liefde breekt om het aan een ieder uit te delen... en om het vuur nog veller in mij te doen branden. Schep door het vuur het overleg. Want ja, het wordt avond. Het einde van de dialectische levensreis lijkt in zicht. En de deur van de eeuwigheid gaat open. En Kleopas, de overwinnaar in mij zijn de schellen van de ogen gevallen. Schep door het vuur de reden. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En zo probeer ik iedere dag een emmouschanger te zijn, op zoek naar de overwinnaar van mijzelf.